4 uur Herman Vriend met het NOS Journaal. Jazzzangeres Rita Rijs is overleden. Ze was de bekendste jazzzangeres van Nederland en heeft meer dan 70 jaar op het podium gestaan. In 1953 maakte ze haar eerste plaatopnames. Ze kreeg verschillende onderscheidingen, waaronder de titel Europe's First Lady of Jazz. Een zestal edisons en de Bird Award. Tegenwoordig de Paul Eckert Award, een prijs van het North Sea Jazz Festival. Ze bleef tot het laatst optreden. Drie weken geleden nog stond ze na vier maanden afwezigheid vanwege een heupoperatie op het podium in een uitverkochte jazzclub in Amsterdam. Ze zou op 1 september als eerste jazzzangeres optreden in Paradiso. Enkele dagen geleden kreeg ze een hersenbloeding. Daarna is ze niet meer bij bewustzijn geweest, zegt haar PR-manager. Rita Reis was 88 jaar.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 De daders van die roof zijn nooit gepakt. De grote prijs van Hongarije is gewonnen... door de Britse Formule 1-coureur Lewis Hamilton. De 28-jarige Hamilton startte in Budapest vanaf pole position... en finishte op ruime afstand van de nummer 2 Kimi Raikkonen. De leider in de stand om het WK, Sebastian Vettel, werd derde. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Met de meeste zon in het westen, het wordt 20 tot 25 graden. De kans op een bui wordt in het Zuidoosten snel kleiner... Waarna het vanavond overal droog blijft. Vannacht en morgen overdag kan er opnieuw een enkele bui vallen. Bij geregeld zon wordt het morgenmiddag ongeveer even warm als vandaag. Dit was het NOS-journaal. bij verkeersinformatie. Eén file op de A6 Lelystad naar Amsterdam. Na een ongeluk voor de Hollandse brug, 4 kilometer. Twee rijstokken zijn dicht. Het is verstandig om voorlopig om te rijden via de Stichtse brug.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 NOS langs de lijn met zometeen veel aandacht voor het zwemmen. Dan hier te gast Johan Kenkuis en Marleen Veldhuis. En natuurlijk hebben we aandacht voor de EK-vrouwenfinale. Frank Wilaat kijkt naar Duitsland tegen Noorwegen. Kleine drie minuten geleden is het begonnen. Het is nog 0-0. Duitsland heeft al wel binnen een minuut een enorme kans gehad om de score te openen. Via Daan Babi die vandaag weer in de basis mag beginnen. En over haar werd gezegd in Duitsland. Als ze met Daan Babi spelen dan is Duitsland minder goed. Maar hier krijgt ze nu de tweede kans. Schiet ze een bal voorlangs uit de draai. Deze is veel lastiger dan die eerste. Want die eerste was uit een vrije trap. Een, een kopbal en een grote boog tegen de lat. Boven Jamset de bal gekregen. Duitsland tegen Noorwegen. In herhaling van de groepswedstrijd. beide in de groep van Nederland. Tegen de een dacht het Nederlands elftal het goed te hebben gedaan. Namelijk Duitsland. Daar werd het 0-0. En tegen de andere Noorwegen dacht Nederland het goed te gaan doen. En werd uiteindelijk met 1-0 verloren. En zie hier de twee finalisten. Om even aan te geven dat Nederland ook in een hele pittige pool zat. Maar uh, dat natuurlijk niet de oorzaak van het feit dat ze daar zijn uitgeschakeld, onze Hollandse dames. Deze finale is wel een hele echte, want Noorwegen heeft zich erin moeten knokken via penalties tegen Denemarken. En ook Duitsland had het bepaald niet gemakkelijk tegen Zweden. Won uiteindelijk met uh, 1-0 met veel pijn en moeite tegen het gast, uh, gastland. En uh, Duitsland zou voor de zesde keer op rij Europees kampioen kunnen worden. Is het in totaal nu al zeven keer voor deze finale. En er zat uh, één jaar tussen dat ze het niet waren eigenlijk. En toen werd Noorwegen Europees kampioen. Kortom, dat is ook al jaren in het vrouwenvoetbal een topland. De Nooren krijgen nu een vrije trap. Daar zou het gevaarlijk uit kunnen worden. Want er heeft een uh, fenomenale kopper in centrale verdediger Christensen... die nu mee naar voren is. En het is heel druk rond de penalty bij Duitsland. Gaat die bal richting Christensen? Dat proberen ze wel. Maar Daan Babi verdedigt... Mee. En zo werkte Duitsland het eerste probleem achterin. Weeg binnen vijf minuten dus uh, al een paar aardige kansen gezien. Met name voor Duitsland in de finale tegen Noorwegen. Het is nog 0-0. de hey, zon is hier en de statement of the year en Lavalu, dus 9 over 4 Theo ja, we hadden het net een beetje gekrinnend over die loterij en die fluitende en maar ik krijg een beetje de indruk dat dat toch echt het hoogtepunt van de middag ongeveer is geweest uh. of is het ja. die zo saai nou, ja. ja. Hoogtepunt. Het is één van de hoogtepunten. Laat ik het zo zeggen. Niet het absolute hoogtepunt. Want die 8-0 staat gewoon nog op het bord. Een stevige voorsprong voor Kinheim, voor de thuisploeg. Die nu in de zevende slagbeurt met een nieuwe werper op de heuvel komt. Dion Stijl, de lefty, neemt het over van Boyd. De man die het van het begin af aan gedaan heeft. Met zeven keer drie slag, vijf keer vier wijd. Dat is toch wel veel voor een man van zijn statuur. En één hitje tegen. Dat was een twee 2-ongslag van Jim Froberg. En dat was de de eerste hitpas van HCW. Dat aanvallend vandaag echt tekort komt. Maar nu uh, net een tweede hit slaat op uh, Dion Stijl. Dat betekent uh, dat de honken bezet zijn. Omdat Gabriels ook met 4 uh, wijd een vrije loop kreeg. En zo zie je in die slotfase. als er een reliever opkomt. En Stijl is niet de beste die ze hebben bij Kinheim. dat het wellicht nog uh, wat draaglijker kan worden qua stand voor uh, Kinnheim Voor uh, HCW moet ik zeggen. HCW inmiddels bezig met zijn vierde werper Bellinga. En het is uh, Kinheim dat deze wedstrijd gewoon moet afmaken. Voortijdig uh, het liefst, want wat dat betreft uh, is het een beetje een slomer bedoeling geworden in die zevende slagbeurt. Maar ze moeten nu toezien, er komt nu de derde honkslag al, dat zomaar drie honken bezet zijn voor HCW. Uh, dat hebben we nog niet gehad, deze situatie, deze middag. Dus wie weet komen hier nog wat puntjes uit voor de bussemers als dank voor de bewezen diensten. Maar 8-0, dat is nog steeds de stand die op het bord staat. De EK-vrouwenfinale tussen uh, Duitsland en uh, Noorwegen. Frank Wielaert, we hadden Daphne Kosten net hier in de studio... aanvoerster van het Nederlands team dat uitgeschakeld is. Uh, die zei, ik verwacht dat de Noorwegen zich terug hadden te zakken... Duitsers gaan aanvallen en Noorwegen speelt op de counter. Is dat ook zo? Nou, het is niet helemaal zo. Het is wel zo dat Duitsland uh, dominant is. En uh, uh, Noorwegen wel terug moet in eerste instantie. Maar nu bijvoorbeeld uh, kunnen ze ook gewoon eventjes in balbezit zijn... en uh, aanvallen de bal bij de tweede paal neerleggen richting Hansen. En dat is de reden waarom uh, er logischerwijs gedacht wordt aan de counter. Want Caroline Hansen is razendsnel. Die rechter dat weten ze bij het Nederlands zelf toch maar al te goed. Want daar hadden ze alle mogelijke moeite mee om die in bedwang te houden. Sterker nog, dat lukte uiteindelijk uh, helemaal niet. Hekland aan de andere kant. Is ook een snelle buitenspeler. En ook lastig tegen te houden. Zeker als je in het midden ook nog Hegenberg hebt. Die ook rustig twee centrale verdedigers kan bezighouden. Kortom, Duitsland kan ook niet al te gemakkelijk en te ver naar voren toe lopen. Dat doen ze nu trouwens wel met Maro Zan, Een van de jonge talenten van Duitsland. Bal voorgeven was de bedoeling. Maar via het been van Christensen komt de bal uiteindelijk in de korte hoek terecht. En daardoor Jelmset uiteindelijk tegengehouden. En ook voorkomen dat er uiteindelijk een hoekschop aan Duitsland moet worden toegestaan and door de Nooren. De Nooren hebben het best lastig hoor tegen uh, Duitsland in die openingsfase. Heel dominant gestart. Met een paar uh, goede kansen. En, uh, en ook veel uh, druk naar voren. En ook weinig ruimte voor uh, de Noorse dames om uh, te voetballen. Nu met Kramer alweer in uh, balbezit uh, de Duitsers. Lotsen. Twee uh, jonge dames waar uh, iedereen in het begin van Duitsland, uh, in Duitsland van zei van ja, uh, moeten we dat nou wel doen? Zoveel uh, jonge meiden in dat basiselftal Dat uh, zou ons zomaar een Europese titel kunnen kosten. Maar zie hier, ze staan er. Toch. Want ook die jonge dames zijn uitermate talentvol. En de, de volgende generatie, die hier gewoon klaar staat. Meijer bijvoorbeeld, die nu gaat ingooien. Leonie Meijer, een van de twee backs. Zij is de rechtsback. Is uh, zeer aanvallend ingesteld. Pas uh, 20 jaar jong. En, uh, en een duidelijke aanwinst, duidelijk in het toernooi gegroeid ook. En dat kun je van dit Duitse elftal ook zeggen. Ze zijn in het toernooi gegroeid, hebben niet uh, de wedstrijden die ze gewonnen hebben dik gewonnen. Alleen van IJsland met 3-0, maar in de kwartfinale. Italië verslagen met 1-0, in de halve finale Zweden verslagen met 1-0. Het hoeft ook allemaal niet heel groot te zijn, maar uh, ze doen het toch maar wel... en blijven dan toch voorlopig ook maar de nul houden, behalve dus tegen Noorwegen in de groepswedstrijd. Die verloren ze. Terwijl de Nooren juist een aantal speelsters rust gaven... die vandaag allemaal wel starten. Dekkerus is het daar een van. Een van de dreigende dames bij de volgende vrije trap voor Noorwegen. Maar die gaat uiteindelijk gewoon over de achterlijn. naar Dina Angerer ziet dat van verre al aankomen. De vrije trap van Trine Reuning. Een van de twee centrale verdedigers van Noorwegen... die daar de vrije trap nam. En dan kan Duitsland er weer afkomen na 13 minuten voetballen. En die 0-0 stand nog altijd op het bord... Maar nou, dat hebben we uh, vaker gezien, dit toernooi. Die twee halve finales, die trouwens uitermate het bekijken waard waren uh, in dit toernooi. Maar dit, het is een finale, die zijn meestal niet zo heel erg fraai. Ik moet eerlijk zeggen, deze is ook niet de allermooiste tot nu toe. Maar we zijn pas een kwartiertje onderweg bij Duitsland, Noorwegen, 0-0 is het. Tot zes uur, langs de lijn. Ja. I was Manager and Love is a Battlefield. Stil Plasja, wordt het nog spannend? Nou, zeker <laughs> misschien. De hatelijke nul is. Zeker <laughs> misschien. <laughs> ja. De is in ieder geval weg bij uh, HCW. 8 Ede is stand drie honken vol in de zevende slagbeurt. En de vergeslagen bal in het midveld van Van Absel. was genoeg voor Gabriels vanaf het derde hok... om het eerste punt van HCW over de thuisplaten te brengen. En daarna kwam Dion Stijl, de lefty, de jonge werper van Kerheim, goed uit de slagbeurt. En ik snap Hans Lemming wel, de coach, bij een stand van 8-0... dat hij niet zijn allerbeste relievers erop zet... maar ook deze Stijl de kans geeft om wat ervaring op te doen. En hij heeft het dus goed gedaan in die zevende beurt. En aan de kant van HCW blijven ze ook maar wisselen... Het is nu Bob Klarenbeek, een de vijfde werper is... die het namens de Bussemers moet gaan doen op de heuvel tegen Kinheim. In die zeven de gelijkmakende slagbeurt. Veel vermakelijke situaties gezien trouwens in het veld door de wind en door de zon waakten de ballen soms naar de Capadiole. En met name de vervelders van HCW hadden daar de nodige moeite mee. Ballen die in een andere situatie als een dode 0 beoordeeld zouden worden... werden nu gescoord als hoogslagen. En vooral Kinnem heeft daar goed van geprofiteerd. Zevende beurt dus, 8-1. En of het spannend wordt? Nee, ja, dacht het niet, Robert. 2K zwemmen dan in Barcelona. Dat gaat dan uh, uh, vandaag officieel beginnen. Straks om 6 uur de 4 keer 100 meter estafetteploeg uh, bij met de Vrouwen. We gaan vooruitkijken um, naar de verrichtingen van uh, de zwemmers en de zwemsters. Uh, doen we met Marleen Veldhuis en Johan Kenkuis. beide hier. Van harte welkom. Leuk ja, dat jullie er je. allebei zijn. Mag ik bij jou beginnen, Johan? Want jij kent het bad wel, hè, daar? Nou, dat kennen we allebei. Ja, ja, ja Maar ik zeg, ik begin met ja, jou. Ja, ja. Nee, 2003 uh, was daar ook een WK. En uh, ja, ik heb daar wel hele goede herinneringen aan. Ook een beetje pijnlijke herinneringen? Of vanwege oh, klopt, die... Oh, uh... dat, dat gaat vaak hand in hand. Vertel, vertel. Nee, het met het mooie. Um, Barcelona is natuurlijk een, een stad met sporthistorie. 92, uh, de Olympische Spelen. En dat, dat proef je daar op een of andere manier. En die, die Spanjaarden die maken daar altijd een fantastisch uh, toernooi van. Uh, gepassioneerd volk. En uh, ook op de tribunes. Dus dat, dat herinner ik mij nog heel goed van tien jaar geleden. Het pijnlijke gedeelte was natuurlijk dat ik daar vierde werd uh, uh, op de 50 meter op één honderdste... Achter een, uh, een jongen van de hogeband, uh, hoe heet hij ook alweer? Ja, Pieter. En, uh, Geen schande over. <laughs> het pijnlijk, pijnlijk. Nee, het was, het was natuurlijk wel even pijnlijk, maar heel kort. En dat, moet je, dat laat je achter je. Dat herinner je niet meer zo erg. Nee. alleen jouw herinneringen? Nou, voor mij was dat mijn eerste wereldkampioenschap. Ik had het jaar daarvoor mijn eerste, allereerste internationale toernooi gezomen in 2002. En uh, wat ik mij heel goed kan herinneren... We hebben we wonnen... Nee, ik heb geen medaille gewonnen daar. Ik werd zevende en achtste... En ik weet een interview van mijzelf terug. En daarin zei ik, ik ging zo dood. Dus ja, dat is hopelijk... is ja. hopelijk iedereen vergeten, maar, maar gewoon nu iedereen het weer Ik kan me nog heel, ja. heel goed herinneren dat jij die finale haalde op, op de 50 en de 100, ja, geloof ik, dat klopt, Op je ja. eerste WK. Dus ja. dat, was, uh, dat ja. was een bijzondere prestatie. Maar alleen ja. maar, maar ja. je zegt dat nu, hè, dat je ging zo dood. In hoeverre mis jij het zo doodgaan? Nou, ik moet zeggen dat ik, ik ben natuurlijk uh, na de Spelen vorig jaar gestopt. En uh, ik heb sinds die tijd eigenlijk geen moment gehad van... ik mis het heel erg of ja, je gaat door met de, met de dingen waar je mee bezig bent. Ik heb allerlei nieuwe plannen en ideeën om nu te gaan doen. Tot vorige week, de, de week voordat het zwemmen hier in Barcelona begon... dat ik dacht, oh, dat gevoel dat je hebt, dat je... Um, steeds je stel, jezelf steeds sterker gaat voelen en echt toewerken naar een piekmoment. Dat, ja, toen dacht ik wel, dat waren toch wel hele speciale momenten. En ja, Johan vertelde me net, haalde me net uit de droom, dat komt nooit meer terug. Dus um, <lacht> nou ja, dat, dat denk ik dan ja, met ik goed gevoel. Maar, ja, ja, maar Johan, jij weet niet wat zij gaat doen natuurlijk. Wie weet gaat zij wel iets doen waarin ze heel erg moet pieken... en kan ze die ervaring daar dan weer in gebruiken. Nou, maar alleen is ja, altijd meer geweest dan alleen een zwemster. Dus dat, dat gaat wel helemaal goed komen. Ja, ja, ja. Ja. Maar ja, dat, dat, dat, dat ken je wel. Je bent uh, in, in, een, in een absolute bloedvorm. zijn. Dat is heel moeilijk uit te leggen. Want er zijn bijna geen mensen die zoveel trainen... om uiteindelijk in een goede vorm te raken. Maar dat is een heel machtig gevoel. Ja. En uh, ja. als je er dan induikt, daags voordat je voor het eerst moet, moet racen... Je bent geschoren, je bent helemaal klaar, je bent uitgerust. Nou doen wij dat scherp. iets vaker hoor, dat scheren. Dus uh, ja. <laughs> ja, doe dat iets vaker? <laughs> nou, dames de scheren dames. zich over het algemeen hun benen. <laughs> maar de mannen nooit, altijd, ik, ik, ik, ik, ik niet. En uh, ik, ik had er eigenlijk ook altijd een beetje hekel aan. Maar dat gevoel dat je dan het water induikt... dat je denkt, daar heb ik een heel jaar voor getraind. Dat is, uh, dat is iets dat, uh, dat krijg je niet ja. snel weer terug. Nee. Ja. Hoe is het, Johan, om naast een regerend wereldkampioen te zitten... Ja, ik heb... Uh, ik het heb, maar, heb ik er heb ik nooit steeds. een geheim van gemaakt. Ik heb, uh, ik heb jaren, een paar jaar met Marleen uh, getraind in Amsterdam. En uh, met name in het begin van haar uh, uh, carrière als Zwemsterdam. Daarvoor was het natuurlijk waterpolo hoor. Um, en ik heb altijd ja, wel tegen haar gekeken. In de zin uh, niet zozeer qua omdat ze wereldkampioen was. Want nee, ik stond ook met Pieter en met Inge. En uh, daar zijn we eigenlijk wel een beetje mee bekend in Nederland. Maar met name de instelling waarmee ze elke dag naar dat zwembad kwam. Hm. En... Um, toen ze in Amsterdam kwam, hadden wij best een team wat goed kon klagen um, als we eens een keer een zware training moesten uh, doen. En Marleen kwam erbij en die kwam altijd, nou ja, nou, dan nou, doen we dat toch en dan hebben we er zin in en dan gaan we dat doen. En, uh, en dat in het begin was dat heel irritant natuurlijk en dan probeerde er een beetje om te buigen, maar dat lukte niet. En ze was zo volhardend in haar uh, positieve benadering van hard trainen, hard werken, niet zeuren. En dat heeft mij ook wel heel erg geïnspireerd en heel veel andere zwemmers uh, om ons heen. Maar Marleen. Is dat nog iets? Want je bent gewone, natuurlijk nog steeds wereldkampioen nu. Ja, op de 4x100. Ja, ja, en, en, ja. en die titel ben je dus over een kleine. Nou, het is het anderhalf of 1 uur 40 minuten. Ben je die titel kwijt? Is dat dan weer een vorm van afsluiten? Of, nee, dat en ik moet zeggen. Jij, jij, je vertelt me dit nu, maar ik, daar ben ik nog geen moment mee bezig geweest. Dat maar. is. Kijk, die titel win je op dat moment. En. Nou ja, sowieso, als je blijft zwemmen. ga ben ik altijd toch altijd wel vrij snel doorgegaan met vooruitkijken. Hoe kunnen we het nog beter doen, nog sneller? Uh, er komt een Olympische Spelen aan. We willen Olympisch kampioen worden, we willen nog meer. Ja, en nu is dat echt afgesloten. En bovendien ja, ja, die regerend die raak je kwijt... maar de titel hou je voor het leven precies, dat ja, is, uh, ja. En die herinnering ook. Ja. Ja, je zei net, hè, voordat we dan echt gaan... want ik kan uren met jullie praten... maar dan gaan we echt vooruit kijken naar het zwemmen. Maar je zei net, ik ga heel andere dingen doen. Wat ga je doen dan? Um, nou, ik, ik ga In september start ik uh, met een, uh, mijn allereerste baan. Ik ga werken bij een bedrijf dat heet Ensamhout in Utrecht. en uh, Ik word uh, strategieconsultant, adviseur... En ja goed, daarnaast um, geef ik ook ja, presentaties over wat ik eigenlijk tijdens uh, mijn uh, zwemcarrière heb gedaan. En um, ja, aan, uh, ook voor bedrijven. Dus ja, dat is een hele andere tak van sport om zo maar te zeggen. Maar ja, kan ik, ja, ik, f, ja het zijn wel ervaringen hm. die ik uh, daarin goed uh, kan delen. Dat is leuk. Ik uh, las of hoorde ergens dat Renome er zei, ik heb lange armen en lange benen. Herkennen jullie dat? Ik wil niet dat ze echt ook fysiek langer zijn? Maar op een of andere manier zegt dat iets over haar vorm of zo. Herkennen jullie dat wat ze zegt? Want Johan, kijk maar nu aan van wat zeg je nou? nou uh, Pieter... Ze heeft het echt gezegd. Er is een zijn eigen be be be be bewoording voor. Maar ja, ik, ik denk wel te begrijpen wat ze bedoelt. Nou, Pieter van de Hogeband noemde dat de gorilla-index. die <lacht> <lacht> eh, ja, heb ik dat nooit gehoord. <lacht> nee, maar dat, dat inderdaad... dat je de, de, de lengte van je armen en benen... Uh, in verhouding tot de lengte van je romp eigenlijk... En, mm -hmm. um, ja, maar dat is echt fysiek. Ja. Maar ik had ja. meer de indruk dat zij het gevoel had... dat ze langer waren dan, dan nou, dat, dat ze werkelijk zijn. Een, dat, ze, ja. ge, dat, ze veel, dat ze zich sterk voelt en veel water pakt. Ja. Zeg maar, hè. Ja. Dat hebben we verplaatst. Daar heb ja. het verplaatst. Ja. En nou. als je dan lange armen hebt en, en grote handen... en, en dan, dan verplaat je meer water. Ik denk dat het daar ja. controle, kracht, power... dat ze dat voelt. Dat ja. heeft ze vorige week gezegd, geloof ik. Ja, nee, dat, dat, zou dat, zou ja. ja. ja. dat is in, in, die, in die week dat ze moet gaan pieken... waar we het net al over hadden. Hebben jullie de series gezien? Ja. ja. En? Marleen? Ja, goed, het is echt zo'n eerste dag van een toernooi. En, uh, ja, maar dat, ik denk dat dat absoluut in de lijn der verwachtingen ligt. En ja, ook ze lagen maar drie tienden van de nummer drie af. Uh, Ranomi komt er vanmiddag in. En ja, er zijn natuurlijk niet veel landen die uh, een kanon als Ranomi in kunnen zetten. Uh, dus ja, dat biedt wel perspectief, denk ik. Uh, ik heb Jacques Verharen geloof ik vanmiddag op onze telex zien binnenrollen met een uitspraak dat we gaan voor plek 3. Is dat reëel, ja. ja, dat denk ik wel. Ik denk dat plek 1 en 2, dat wordt Amerika-Australië. Uh, maar plek 3 ligt helemaal open. En ik denk eerlijk gezegd dat Nederland daar nu de beste papieren voor heeft. Als je kijkt wat andere landen nog aan extra zwemmers in gaan voeren, die hebben geen renomie. En uh, kijk, ze moeten het allemaal weer opnieuw gaan doen, maar uh, plek 3 is heel realistisch. Ja. En dat zou ook heel mooi zijn, heel knap. Ja, heb je nog contacten met je oud-collega trouwens, uh, Marleen? Ja, zeker. Ik, heb tot, ik ben drie maanden geleden bevallen... en tot die tijd heb ik twee keer in de week met ze meegezwommen, want ik moest ook wel aftrainen. En nu zwem ik nog één keer in de week uh, met mijn ja. oude collega's mee. Ja. Dus en, en hoe leef je dan ook een beetje mee? Want ik zag ook een Twitterfoto met allemaal pakjes, geloof ik, of zoiets... die je uh, die kant op had gestuurd of zo, ja. meegegeven. Hoe zit ja, dat? Ja, ik had inderdaad voor Femke Heemskerk een pakket gemaakt. Uh, uh, uh, iedere dag een uh, pakje, dus oh, uh, om oh. haar uh, aan te moedigen. Wat zit dan een, een, een pakje, een, een, gewoon één voorbeeldje. Nou, de, het eerste pakje was, of het tweede pakje was een gouden chocolademedaille, dus ah. daar had ze die alvast. Nou, ah, kijk aan. We gaan even uh, voor een penalty, begrijp ik, naar de finale EK voetbal voor vrouwen. Voor ja, wie uh, is de Noorwegen krijgt een penalty. En uh, daar had eigenlijk niemand op gerekend. Daan Babi, de spits van Duitsland, die staat mee te verdedigen. Dekkerhuus gaat met ballen al het strafschopgebied in. En uh, wordt daar ondersteboven uh, gelopen door Daan Babi. En de roemeense scheidsrechter twijfelt geen seconde. Legt de bal meteen op de stip. Is ze zeer resoluut. En nu achter de bal, Trine Running... De centrale verdediger van Noorwegen om de Nooren op 1-0 te zetten. Na 28 minuten voetballen op de doellijn naar Dina Angre. Ja, en die Nooren hebben natuurlijk wel eens geoefend met penalties nemen. Running bijvoorbeeld tegen... Uh, Zweden, Zij scoorde haar penalty gewoon. Dus, uh, en Angerer heeft dat ongetwijfeld gezien. Kent dus de hoek van running. En die gaat nu die penalty nemen. En Angerer haalt hem eruit. Angerer haalt hem eruit. Gaat naar de linkerhoek. Maar haalt met de vuist. Die blijft een beetje hangen. Slaat die bal over de goal heen. En dus het ideale scenario voor... Uh, Noorwegen dat in de lucht hing, namelijk met 1-0 voorkomen... en dan achterover leunen en lekker counteren tegen Duitsland. Dat gaat voorlopig in ieder geval niet door. Wel een hoekschop nu, moet nog wel even van de doellijn worden weggewerkt... achterin bij Duitsland. En dan een keiharde knal van Hansen Heel ver en heel hoog over de goal van uh, Duitsland heen. Maar daar komt Duitsland heel goed weg na 29 minuten. Een penalty voor Noorwegen, gestopt door de doelvrouw Angeren. die al een toptoernooi had. Het blijft dus voorlopig 0-0 in de finale. Zo meer over het zwemmen.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 Ja, daar ben ik. Uh, we hebben te maken met heel ander weer dan de afgelopen dagen. Het was broeierig, met uh, onweersbuien, het zal niemand zijn ontgaan. Maar daarvan was vandaag geen sprake meer. De temperaturen liggen een stuk laag, zo tussen de 20 en 25 graden. Af en toe wat zon, meeste wolken in het oosten, meeste zon in het westen. En in die verdeling komt vannacht nauwelijks verandering. In het westen de opklaring, in het oosten de wolkenvelden... minimumtemperaturen tussen 15 en 17 graden. En dan zien we morgen de zon geregeld schijnen... maar er kan in het binnenland ook wel een enkele bui vallen. In de kustgebieden is het meest droog en daar... De de meeste zon, temperaturen 22 tot 25 graden en vrij veel wind, met name in het noordwestelijk kustgebied. Daar waait het vrij krachtig met windkracht 5. Dan gaan we naar de dinsdag met 22 graden, de koudste dag voorlopig. Uh, een enkele bui valt er, net als woensdag. En vanaf donderdag is het dan weer droog, gaat de zon schijnen en het kwik schiet weer omhoog. Vrijdag komen we weer boven de 30 graden. AMB Verkeersinformatie. Al een tijdje vertraging op de a 6 Lelystad naar Amsterdam. Na een ongeluk op de Hollandse brug zijn er twee rijstroken dicht. De file is inmiddels gegroeid tot 6 kilometer vanuit Almere. Het is verstandig daarom om te rijden via de Stichtse brug, de route via de A27 en de A1. Radio 1, NOS langs de lijn. Ja, in de EK-finale een penalty missen. Ik ben benieuwd of de Duitsers daarvan kunnen profiteren en hoe de Noorden daarop reageren. Frank? Nou ja, de Noorden gaan in ieder geval gewoon door met uh, voetballen. Hebben daar misschien wel wat vertrouwen uitgeput. Zijn ook wat beter in de wedstrijd gekomen. Maar ja, hadden dus de 1-0 moeten maken via running. En die penalty. Nu komt daar alsnog de kans op de 1-0. Als ze daar doorgelopen kan worden door Stensland. Maar die stuit dan opnieuw op Angerer. Die met gevaar voor eigen leven. En ze raakt ook geblesseerd bij die actie. Voor die bal gaat liggen. Stensland dwars door de verdediging. Dwars door het midden van Duitse defensie heen gekomen. En een prima steekpaas trouwens daar van die aanvalster. Ada Hegeberg op Stensland. Die doorloopt en met de benen vooruit probeert nog daar Angerer te verrassen zijn ook nog een klein beetje natrapt. Daarvoor blijft Anker nu even liggen. En als de keeper gaat liggen en blijft liggen... dan moeten we wachten tot de blessurebehandeling natuurlijk voorbij is. Maar die Noren... Absoluut niet minder dan Duitsland. Na een goede start van de Duitsers. Een paar gemiste kansen. Met name van uh, Daan Babi. Die uh, nog een hele goede kopkans kreeg uit een hoekschop. Maar uh, die miste. Maar de beste kans dus voor Noorwegen. Die gemiste penalty was een mooie, mooi moment. Nog even die herhaling kijken. Van achter Running. Dus dan kon je goed anker in het gezicht uh, kijken. Die weet natuurlijk in welke hoek Running die penalty schoot. In die halve finale tegen Zweden. Ze bleef heel lang staan. En dan zie je dat het ook speelt bij Running in het hoofd. Ja, zij kent mijn dus ik kies geen hoek, ik schiet die bal door het midden. Maar omdat Angre blijft staan, heeft ze daar voordeel mee. En kan ze die bal nog uit haar doel ranselen... terwijl ze toch al voorzichtig richting een hoek onderweg was... En intussen nu dus geblesseerd op de grond ligt. Maar Angre speelt een uitstekend toernooi. Is uh, nagenoeg onpasseerbaar. Eigenlijk de enige die dat tot nu toe gelukt is. Die speelt op dit moment niet. Dat is namelijk Isaksen de speelster. Die buiten de basis van Noorwegen is uh, gelaten. En verder heeft, is het niemand nog gelukt op dit toernooi. Om Angre te verslaan. En ook nu gaat dat niet lukken. Angre staat weer. Dat betekent dat we weer kunnen gaan spelen. Ook Meijer was geblesseerd geraakt bij die actie. Die gaat zo weer in het veld komen. Dik half uur onderweg. Dat is een, uh, tot nu toe in ieder geval een hele spannende. De finale met twee gelijkwaardige ploegen. Duitsland en Noorwegen, het is 0-0. Marleen Heemsker, Marleen Heemscher, moet je maar dat horen. Marleen, Marleen Veldhuis en Johan Kenkijs, die zijn hier nog steeds. Uh, ja, je snapt uh, de, de, de verspreking natuurlijk wel vanwege Vemke natuurlijk. Uh, uh, gaan jullie er nog heen? Gaan jullie er nog kijken in uh, Barcelona? Marleen, ja, ga ik, ga, een... ik vertrek dinsdag naar Barcelona, maar dat komt ook omdat mijn schoonfamilie daar woont en uh, ik daar ook gewoon op vakantie ga. Maar ik zal zeker nog wel een keertje gaan kijken. Ja, Johan? Ja. Ik zit hier de hele week in ah. Hilversum, dus uh, okay. nee. Maar goed, ik kan je het ook goed mee beleven. Dus, uh, uh, Eerste rij. Ja, wou ik zeggen. Zitten we alleen een beetje in een overgangsfase, heb jij de indruk, uh, tussen de Golden Girls en, en de New Golden Girls, om het maar zo te zeggen? Ja, zeker. En nou is natuurlijk Inge, Ranomi en Femke... zwemmen vanmiddag gewoon weer in de finale. Dus uh, ja, in, in wezen is er maar één plek die, die opgevuld uh, moet worden. Maar ik denk wel, en dat zie je ook bij landen als Australië en Amerika... die hebben zo'n hele brede uh, top. Die kunnen spreken, ochtends vier meiden inzetten... en, en s'avonds vier anderen. Ja, en... en ja, daarin uh, moet Nederland zich op dit moment, denk ik, echt nog wel ontwikkelen. Ja, want van Meulen is daar nu dan uh, als broekie, laat me even zo zeggen, bijgekomen. Ja. Is dat iemand ook Johan, waar jij heel veel van verwacht in de toekomst? Um, weet ik niet. Het, dat, dat, dat kan nog alle kanten ingaan. Ze is 17, zelf je Nou, het is een beetje hoe ze zich staande houdt in, in onder dit soort omstandigheden. Um, ze is uh, talentvol, ze is lang, ze, ze kan heel hard zwemmen. Ook, ook langere afstanden, dus uh, wat dat betreft zit het denk ik wel goed. Maar ze heeft nu, uh, uh, he, ze, een paar dagen geleden moesten ze de uh, time trial... of de swim-off doen voor de Estafette series Nou, die zwom ze fantastisch en dan is de druk natuurlijk wat lager. En nu soms toch alweer, volgens mij, een soort seconde langzamer. Dus da daar is iets met presteren onder druk op een groot toneel. Dat heeft ze ook al eens een keer gehad bij de Europese Jeugdkampioenschappen was het topfavoriet en toen mislukte het eigenlijk helemaal. Dus daar, daar is altijd een beetje afwachten hoe dat stuk van de sport... Hè. Fysiek mm -hmm. gaat het allemaal wel, denk ik. Is heel talentvol, maar mentaal is natuurlijk net zo belangrijk. En uh, daar moet ze denk ik nog even wat stappen maken. Maar dit is een hele mooie les. Eerste WK. En uh, ja, ze, dat, dat kan alleen nog maar beter gaan. Is dat nou het verschil tussen uh, medium top en top, laten we zeggen? Dat je je heel erg kan focussen? Ik, ik las een interview in De Telegraaf, geloof ik, van Sebastian Verschuur. Die zegt... Ik kon, uh, uh, als ik heel goed gefocust was... dan kon ik na een training of na een wedstrijd precies zeggen... hoe de veertiende slag aanvoelde. Ja. Om maar even wat te noemen. Dan ja. ben je wel heel extreem gefocust, denk ik dan, of niet? Ja, maar dan zit je zo in het moment... en je bent zo bezig met iedere slag... en je weet zo precies wanneer je afgezet hebt... hoe lang je onder water hebt gezeten. Uh, Had jij dat ook? Niet vaak, maar... Inderdaad, dat, dat soort momenten hè, heb je wel eens. En, en ja, dat zijn wel de beste momenten. Dat je enerzijds totaal niet bezig bent met wat er om je heen afspeelt. Maar anderzijds en precies weet wat je moet doen. En dat dat ook allemaal lukt. En hm. dat is een machtig gevoel. Maar heb je dat? Of moet je dat leren, Johan? Ik denk dat je... Uh... Als je gelukkig hebt, heb je dat. Ik vind iemand als Ranomi bijvoorbeeld... Die, die... Het, is, het is niet alleen uh, precies weten wat je doet. Want er zijn ook heel veel uh, uh, zwemmers geweest of sporters... die op het moment waar ze hun grootste hoogtepunt hebben bereikt... niet meer weten wat het, hoe het gegaan is. Uh -huh. dus dat is. En dan is het allemaal op een soort automatische piloot gegaan... en, uh, ja, en roest zoals het zou moeten. Ja. Uh, maar het is ook vooral dat je je kalmte bewaart op dit soort momenten. Dus eigenlijk train je altijd pakken 100 meter. Je traint voor die 100 meter... Je weet precies hoe je moet doen. De eerste 15 meter, de start, de keerpunt, onder water, je weet het allemaal. En de kunst is, als die spanning erbij komt... en de medailles komen erbij en de wereld kijkt mee... Uh, om die kalmte te bewaren en eigenlijk hetzelfde te doen... wat je altijd hebt getraind. Mm. En ik denk dat dat, als je dat heel erg aan moet leren... dat het heel nieuw voor je is, dan is dat een lange weg. Maar iemand bij Ranomi, die heeft dat van nature... Die, die, was al, die is het gewoon niet gek te krijgen. Die blijft altijd heel kalm. Die houdt zich heel netjes aan de raceplan. Het is eigenlijk best wel saai. Maar dat is het. En de vorm bepaalt uiteindelijk hoe hard iemand zwemt... en welke medaille daar weer aan, aan gekoppeld is. Ja. Ik denk dat dat een talent is. Als je naar Renome kijkt, is het dan verstandig... om ook aan een vlinderslagavontuur te beginnen? Ja, absoluut. En, en ook zeker in dit... Uh... Moment van de Olympische cyclus: het eerste toernooi na de Spelen waar ze zo succesvol was. Kijk, zij heeft vier jaar lang naar dat moment getraind, naar die twee gouden medailles van vorig jaar. En ja, om dan al gelijk precies weer datzelfde te gaan doen voor vier jaar lang. Ja, ik, ik denk dat het heel verstandig is dat ze zich nu op de vlinderslag uh, ook richt. Gewoon de focus even de totaal ergens anders op. Ja, en daarbij komt dat ze daar uh, nog wel eens hele hoge ogen zou kunnen gooien. Dus uh, ik zou haar zeker niet onderschatten op die afstand. Hoe kan dat toch? Ik bedoel, kan iedere zwemmer zomaar op de vlinders zeggen van nou doe ik ook even de vlinderslag? Nou, wat moet je absoluut. kunnen om dat te kunnen? Marleen was eigenlijk, jij was ook goed op de vlinder. Ja, ik heb nog wel eens uh, twee minuten een wereldrecord gehad op de 50 vlinder. was uh, Vier jaar geleden, toen werd het twee minuten later verbroken. Um, nou, ik, vlinderslag en vrije slag zijn wel de slagen die het dichtst bij elkaar liggen. Um, en ja, goed, een sprint is ook een sprint. En ja, dat, dus, dus wat dat betreft uh, ja. is daar wel iets verschuiving in mogelijk. Wat mogen we van haar verwachten, Johan, dit toernooi? Mogen we nou, ik, denk wel, ik denk wel veel. Um, want dat gebeurt automatisch... als je, oh, je <laughs> vorig tofiel. jaar twee keer ja. goud hebt gehaald. Dus iedereen kijkt toch naar haar. En tegelijkertijd zijn er ook wel weer... Uh, nieuwe zwemsters die ook uh, gaan strijden... Voor die, voor die gouden medailles. En aan de andere kant... Um, ze verwacht het ook van zichzelf. En, en dat, dat kan ze ook heel goed aan. Um, en... Ja, wat, wat ze wel heeft natuurlijk, dat ga je nu ook zien van hoe uh, hebben de, de succesvolle zwemmers van vorig jaar dit seizoen ingevuld. Hè? En er zijn best veel zwemmers die even een stapje terug hebben gedaan. Renome is ook wat later begonnen, heeft het allemaal net wat relaxter gedaan dit jaar, maar wel serieus. Dus wel professioneel. Mm. Mm. En misschien kan dat ook wel weer helpen. Dus de druk is een beetje van de ketel. Dus we gaan, we gaan wel zien. Het is een moeilijk toernooi om te voorspellen in ieder geval, dat is ja. zeker. Jij bent manager van Femke, hè? als ik goed ben geïnformeerd. Uh, ja, klopt. Ja, ja. Femke Heemskerk. Um, hoe zit zij in de vel? Goed. Dat ze speelt heeft ook wel vorig bij jaar een rol, he, hoe ze in de velletjes zitten. Absoluut. En, en uh, dat geldt voor iedereen, maar zeker ook voor Femke. En vorig jaar heeft ze natuurlijk, los van het feit dat ze zilver haalde... op de, op de 4x100, met, uh, met Marleen natuurlijk. Wat, wat eigenlijk achteraf gezien wel een, een hele goede prestatie is, hoor. Uh, ho hoewel de tranen redelijk vloeiden. <lacht> maar terugkijkend was dat hartstikke goed. Maar zelf individueel was ze uh, erg ontevreden. Heeft Ze een zwaar jaar gehad, ze was oververmoeid... en nu heeft ze in Eindhoven, ze traint samen met Renomie onder leiding van Marcel Wouda. En hij ja, heeft ze een hele nieuwe trainingsvorm ontdekt. Heel gebalanceerd en, en, en uh, veel gerust, veel kwaliteit. En we gaan nu zien uh, um, hoe ze het gaat doen. Ik ben, ik ben heel benieuwd. Uh, heel kort, in 15 seconden, zo niet minder. Hoeveel medailles gaan we halen op dit WK? Marleen? Wij gaan. Uh, goh. <laughs> Vier meda vijf medailles halen. Vijf medailles. Wel, ja. Johan? Ik ben iets zonder drie. Drie. Zijn er in totaal acht. <laughs> <Moet lukken. laughs> Misschien wordt het wel vier. <laughs> we gaan afwachten. We gaan het zien. Jullie gaan naar de collega's van de televisie. Ja. Voor de uitzending die zometeen gaat beginnen. Dank jullie wel voor jullie komst. En een heel fijn toernooi. En veel plezier in Barcelona. Marleen. Dat zal zeker lukken. Dank je wel. Even naar Theo Pachiar, Want het honkballen is afgelopen, begrijp ik. Ken hij mijn HCRW? Ja, na acht volledige innings houden we er mee op. Omdat het verschil tien punten geworden is. De uitslag is 11-1 geworden in het voordeel van de thuisploeg. Die in de achtste slag... Beurt op het werpen van Leon Elshoff, de zesde pitcher van ACW, Het uh, definitieve verschil maakte Ballantina met een twee-honkslag, Ares met een twee-honkslag. Daardoor liepen de honken vol en toen twee slimme opofferingsballen in het uh, verre veld waarop gescoord kon worden. En dat is dus 11-1. Uh, en daarmee staat deze uitslag uh, vast. En nog een keer vragen naar de hoogtepunten, Robert. Misschien de... De klem van Jeffrey Arendt zit ik op 1. De uitslag van de loterij. En drie, het feit dat deze wedstrijd geen 9 innings heeft geduurd. Mooi, goed, dankjewel. We gaan naar de vrouwen, naar de EK-finale tussen Duitsland en Noorwegen. Frank Wieland, is leuk. Het is in ieder geval spannend het is een echte wedstrijd. Dat is op zich wel goed. Het is een, Echt heel goed is het niet, want het, is, het barst niet van de kansen of zo. Dus je zit hier niet met een brede grijns te kijken. Maar het is wel een echte finale, een echte, een echte strijd. 0-0 nog, met nog twee minuten officiële speeltijd. En Noorwegen, dat had niet iedereen verwacht... is gewoon echt deelnemer aan deze wedstrijd geworden. Niet toekijken hoe Duitsland leuk de bal rondtikt... en af en toe een kans krijgt en dan mag Noorwegen af en toe eens counteren. Maar ze zijn ook wel degelijk veel in balbezit... En hebben we hebben ook de nodige aanvallige gehad. Natuurlijk ook de kans om de 1-0 te maken via die penalty. Nu de lange bal richting Hansen. Die gaat dan 1 tegen 1 tegen Kramer. Een meisje van 18 tegen 1 van 20. Om maar iets te zeggen over de toekomst van het vrouwenvoetbal in deze finale. Maar het schot van Hansen met links. Wordt uiteindelijk gaat uiteindelijk een metertje of twee naast. Het is ook een lastig schot wel. Naar binnen gekapt, heel kort. Maar een metertje of drie naast geschoten. En dus niet helemaal uh, juist gemikt. Maar deze Hansen is een van de talenten ook uit Noorwegen. Die met name voorin lopen. En bij Duitsland hebben ze er nog een paar extra. Want die hebben zes uh, jonge dames lopen. En bij Noorwegen zijn dat er een stuk of vier. Allemaal uh, toevallig uh, aanvallers. Of zeer aanvallend ingestelde backs. Om maar even met uh, de Duitsers rekening te houden. Lauder nu voor uh, Duitsland. Die als een soort makker van Basten in 88 heel veel geblesseerd was. In de aanloop naar dit toernooi. In de gaande wegen meer speeltijd kreeg. En nu in de basis staat. Links in de aanloop krijgt de bal weer terug van Marotsan. Lauter met een voorzet met links. Bal richting de tweede paal. Gaat over alles en iedereen heen. En dan is het gevaar achterin bij Noorwegen weer even weg. En kunnen ze eventjes ademhalen. Helmset. Gaat uh, wat tijd nemen voor uh, de doeltrap. En je ziet ook aan uh, Sylvia Neidt. Aan de ene kant zal ze zich gelukkig prijzen. Want ze zei voorafgaand aan deze wedstrijd. Als wij 1-0 achterkomen tegen Noorwegen. Hebben we een serieus probleem. Want dan spelen we ze precies in de kaart. En aan de andere kant ja, zal ze nu blij zijn. Dat het uh, nog niet zover is. En terwijl ze Duitsland in de openingsfase wel degelijk de kans heeft gehad. Om zelf de score te openen. Om aan te geven dat het inderdaad redelijk gelijk opgaand dus Opnieuw Lauder. Die uh, Daan Babi in speelt. Even de bal naar achteren, richting Kramer. Goede combinatie, Lauder, die op de een of andere manier erin slaagt om altijd vrij te lopen. Nooit een tegenstander serieus in de buurt. Nu is dat even Mielder die krijgt er ook een been tussen. Schiet de bal over de zijlijn, omdat ze meteen onder druk wordt gezet door Lauder. En dus kan Duitsland gaan gooien via Kramer, die kan dat redelijk ver. Een jonge speelster, trouwens een ploeggenoot van Mielde. Allebei spelend in Duitsland bij uh, Turbine Potsdam. En allebei uh, jong, nog maar voor in de 20 kusseling. En die uh, kan schieten van uh, redelijke afstand met links. Alleen nu kan ze uh, dat niet, omdat ze redelijk onder druk wordt gezet. Daan Babi uit de draaien van ver. Eén minuut extra tijd is inmiddels ingegaan. Daan Babi, de vrouw uh, met de kans voor Duitsland om te scoren. Alleen haar vrije kopkans uh, ging net over de goal van uh, Noorwegen heen. Deze kans is lastig. Beetje ver. Niet helemaal vol geraakt uit te draaien. Dus is zet er makkelijk bij om de bal uh, op te rapen. Duitsland met nog maar weer eens een aanval. Via Kramer. Die maar mee, mee naar voren blijft lopen. Die heeft echt de longen van metaal. Zo lijkt het ongeveer. Dat blijft maar gewoon uh, stoom opleveren. En dat blijft maar kunnen gaan. Nu uh, de ingooi voor, uh, voor uh, de Noren. Akerhaugen. Die kan ook redelijk ver gooien. In de richting van Hekerberg. De centrale spits van Noorwegen. Ook al heeft Noorwegen veel aangevallen. Die hebben we eigenlijk nog maar nauwelijks gezien. Hegerberg in deze wedstrijd. Een aardig steekballetje leverde bijna een kans op. Maar ja, daar heb je ietsje gek veel aan. Die ene minuut extra tijd zit erop. Duitsland krijgt nog een vrije trap van de scheidsrechter Torsjoman. En uh, dat zou nog een kans kunnen opleveren voor Duitsland. En misschien nog wel een goal. Het is uiteindelijk Kessler die schiet van randje, strafschopgebied. Nee, Marozan. is het. Uh, die schiet op aangeven van Daan Babi. De uh, aanvallende middenvelder die dus de kans krijgt van de centrale spits. En daar staat Daan Babi ook voor om dit soort kansjes uit te delen. Het is de laatste actie van de eerste helft. Het blijft dus 0-0. Duitsland zou zomaar voor de zesde keer op rij Europees kampioen kunnen worden. Maar ik sluit zeker niet uit dat Noorwegen, net als in de groepsfase, nog een zand in de machine van Duitsland weten gooien naar rust. McDonald en Mr. Rock'n'Roll. In Japan wordt er gefeest en wel door een Nederlandse motorcoureur, Michael van der Mark. Hij won namelijk met zijn teamgenoten de acht uren van Suzuka. Na 214 ronden waren zij de snelste. Michael hebben we aan de lijn. Dag Michael, goedenavond. Goedemiddag. Ja, goedemiddag mag ook, wat jij wil. Uh, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Klinkt klinkt echt feestelijk in de achtergrond eigenlijk. Nou, zodra ik naar binnen loop wel. Uh, Waar ben je? Een Japanse karokobar. <laughs> Natuurlijk, als je wat wil vieren, <laughs> ga je naar een Nou, de, beloof me dat je aan het einde van het gesprek naar binnen loopt... want dan maken we tenminste nog een klein stukje van mee. Uh, even over die acht uren van Suzuka. Uh, zijn die een beetje te vergelijken met de 24 uur van Le Mans bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ja, uh, yeah, het is een uh, onwijs groot evenement hier in Japan. Uh, een van de... Yeah, de meest belangrijke races in het jaar voor alle Japanners en er komen onwijs veel fans op af. Dus ik ja, mm -hmm. kan het eigenlijk wel mee vergelijken. Want hoe werkt het dan? Moet je dan uh, ook wisselen van motor bijvoorbeeld na een bepaalde tijd? Uh, nou, de, uh, elke coureur rijdt één uur lang. Uh, die komt binnen voor een pitstop, dan doen ze wielen wisselen en benzine erin en dan gaat de andere coureur weer verder voor het volgende uur. Oké, okay. en, en, en uh, hebben jullie het onderling, uh, heb je dan ook nog een beetje strijd of, of hoe gaat dat? Nou ja, we proberen alle drie gewoon een bepaalde snelheid te rijden... Waar we, waar we goed bij voelen. en ja, Samen met mijn twee teamgenoten we hadden we allemaal dezelfde snelheid. En ja, er was gewoon genoeg om op kop te rijden en, en ook weg te rijden. Ja, dus er dus stak niet iemand boven... en er was niet iemand heel erg veel, veel minder dan, dan de rest. Dat is eigenlijk uh, waarop jullie het gewonnen hebben ten opzichte van de rest. Dat bedoel je te zeggen? Ja, ja. ja zeker. We hadden dit jaar gewoon een onwijs sterk team. En ja, dat heb je ook nodig... Zeg, heeft jouw vader niet ooit de 24 uur van Le Mans gewonnen? Ja, klopt, in 84. Ja, maar goed. Ja. Dus het zit een beetje in de familie, dit soort uh, races. Nou ja, om eerlijk te zijn. Ik, ik heb nog nooit zo'n wedstrijd gedaan als dit. Maar het is natuurlijk wel onwijs gaaf om, als je vader natuurlijk 24 uur van Le Mans had gereden en gewonnen... Om dan hier zo'n Japan de 8 uur te winnen Want het, ja, hetzelfde soort wedstrijd. En mijn vader is ook hier twee, twee keer geweest en helaas nooit uitgereden... Ja, ik het dan maar goed gemaakt voor hem om, om te winnen. Ja, heb je al contact gehad? Ja, ja, zeker wel. Ja, wat zei hij? Ja, hij was te gaan. Ja, het was gewoon een geweldige prestatie. Ja, wat zei jij? Pa, kijk, zo moet het uitrijden. <laughs> nou, eerlijk zijn het duurde best wel lang voordat ik het echt kon geloven. Man. Ja, ik kan me voorstellen. wat, wat, wat ik, ik heb net heel even een, een YouTube-filmpje van de start... en krijg je een mooie indruk van hoe groot het wel niet is... Wat gebeurt er nadien dan wel niet met je als je die race gewonnen hebt? Ja, nadien dan, uh, ga je naar het podium en dan komen bijna alle fans mogen de baan op en komen ze allemaal kijken bij het podium. En het is gewoon fantastisch om zoveel mensen bij elkaar te zien die allemaal feest vieren. En ja, ik heb gewoon nog nooit zoiets gezien eigenlijk. Ja. Wat, uh, de, wat, wat, uh, wat win je nu? Behalve de eer. Is er nou ook iets in de toekomst uh, in carrière voor je weggelegd hè? Nou, vooral, vooral de eer uh, werden gevraagd door Honda om te, om te komen rijden. Dit is voor hun een van de belangrijkste wedstrijden in het jaar. En om dan voor, voor zo'n merk als Honda te kunnen winnen... is natuurlijk ja, altijd goed voor je, voor je carrière. Ja, want wat zijn de plannen? Ja, er zijn voor de rest nog geen plannen. Ik, dit was gewoon een uitstapje. En uh, ja, voor de rest uh, focus, focus ik me gewoon op supersport. Ja, ik kan me voorstellen. Uh, nou ben ik wel benieuwd wat je gezongen hebt in de karaokebar. Ik heb geprobeerd Japans te zingen, maar dat is best wel moeilijk. Nee, ja, oké, okay, goed. <laughs> ik, ik, ik, stel, ik stel dan voor dat we uh, Stili Den even, die heeft de 42 seconden intro, dat we die eventjes uh, uh, laten horen. En dat jij in die 42 seconden langzaam de karaoke bar inloopt, Zodat we een idee krijgen wat voor feestje dat is. Uh, wil je dat we weer doen? Ik even kijken. Op het moment zijn ze wel stil, maar... Oh, ze zijn net zien, zeg. Nou, stil, niet echt stil, maar ze zijn oh. niet aan het zingen. <laughs> ze zijn niet aan het zingen? Er draait ook geen muziek? Zo? Nee, alleen maar bier. Oh, nou. nou, maak er dan wat van. Dan ben jij de sfeermaker vanavond. Dat komt wel goed, denk ik. Doe de groeten aan je teammaten ook, trouwens. Dank je wel. En nogmaals gefeliciteerd. Geniet ervan, hè. Dank je wel. Okay. Komt goed. En doe het again, zou ik bijna zeggen. Maar goed, het gaat Den uh, zo zingen. Dat was Michael van der Mark, die dus de acht uren van Suzuka wist te winnen. Ga er maar aan staan. 214 ronden rijden op een Honda en dan winnen. Wat wil je nog meer? Langs de lijn op één. Broek aan. Mensen die vandaag een sommatie hebben gekregen om hun broek aan te doen. die moeten nu even hun broek aandoen. Of broek uit. U oh, mag ze wel aankleven hè. We gaan hier niet. u uh, kunt hier niet. U ik moet De gemeente Delft wil het niet meer. In je blootje op het naaktstrand Delft zijn hout. Heel jammer, want het is een ontzettend mooie plek om naakt te rekenen. Je hebt bijzonder geschikt. De vaste nudisten pikken dit niet en gaan de strijd aan. Dus ik zei er nog van, zijn jullie van plan om aan te penetreren? Vanavond, 9 uur, in Holland Dog Radio. De documentaire doet u nu een broekje aan. Radio 1, het nieuws van alle kanten.